Levi van Eck met het NOS-journaal. In een nachtclub in Zuid-Korea is een deel van een verhoogde dansvloer ingestort. Twee mensen kwamen om toen ze werden geraakt door brokstukken. Het ongeluk gebeurde in een club in de stad Gwangju... waar het WK Zwemmen op momenteel wordt gehouden. Op het moment van het ongeluk waren veel sporters in de nachtclub aanwezig. Negen van hen raakten licht gewond onder wie de Nederlandse waterpoloester Maud Megens...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 Big Mama's house records in the mix.